Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het is Max Verstappen niet gelukt om voor de vijfde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 te worden. In Abu Dhabi won hij wel de laatste race, maar dat was net niet genoeg voor de titel. Lando Norris eindigde als derde en pakte daarmee genoeg punten om de wereldtitel veilig te stellen. De teamgenoot van Norris, Oscar Piastri, kwam in Abu Dhabi als tweede over de streep. Het is voor het eerst dat Norris kampioen is. Verstappen eindigt nu op de tweede plek in de WK-stand. Vanaf vliegbasis Volkel zijn vanochtend na een alarmmelding twee F-35 gevechtsvliegtuigen opgestegen. Dat gebeurt als een onbekend toestel het luchtruim binnenvliegt zonder zich te melden. Het is nog altijd onduidelijk wat er aan de hand was. Vanuit het ministerie van Defensie is er nog geen reactie gekomen... maar de Belgische defensieminister Franke zegt tegen de VRT dat het niets ernstigs was... en dat de actie inmiddels voorbij is. Nederland en België wisselen elkaar af in de bewaking van het luchtruim boven de Benelux. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de tweede fase van het bestand tussen Israël en Hamas binnenkort ingaat. Hij gaat waarschijnlijk eind deze maand met de Amerikaanse president Trump om tafel om het daarover te hebben. Dat zei Netanyahu op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Metz. De twee leiders waren in Jeruzalem. Metz zei daar dat Duitsland Israël zal blijven steunen. In de Eredivisie heeft AZ gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2. Volendam verloor in eigen huis met 2-3 van NEC. En eerder vanmiddag speelde FC Utrecht gelijk tegen FC Twente. De wedstrijd eindigde in 1-1. Utrecht stond deze wedstrijd stil bij het overlijden van oudspeler Di Tommaso. Twintig jaar geleden was dat. De spelers droegen daarom speciale shirts. En het publiek deed een staande ovatie. Het weer... Vanavond trekt een regengebied over het land en ook kan het hard waaien. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Morgen bewolkt en droog, in de middag regen... en de temperatuur ligt dan tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio. Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Intimidatie van vrouwen en meisjes op straat is nog steeds een groot probleem. Al dus Leida Sassen, voorzitter van Orange the World Comité Noord-Holland-Zuid. Goedenavond Leida. Goedenavond, dank dat ik in de uitzending mag zijn. Nou, nou ja, het, het is ergens bijna jammer dat je nog steeds in de uitzending moet zijn. Want het probleem blijft ontzettend groot. Het, het, het, intimidatie en geweld tegen vrouwen. Zeker, ja. En um, om precies te zijn, dit is het achtste jaar dat wij Oners de World organiseren. En um, ja, eigenlijk wordt het steeds belangrijker. Of wat je ook kunt zeggen, er is steeds meer aandacht voor. En dat is heel mooi. Ja, want, want geweld tegen vrouwen om dat uit de wereld te helpen. Ja, want, ik denk dat het heel moeilijk is om een precies aantal te noemen. Maar om en daarbij, hoeveel vrouwen en meiden in, in deze regio... krijgen te maken met straatintimidatie? Want dat is waar jullie vooral don, dinsdag de focus op willen leggen. Ja, nou in Haarlem weet ik het niet precies. Maar in ieder geval één vandaag um, heeft berekend... dat 75% van de jonge vrouwen onder de 35 jaar... ...straatintimidatie heeft ondergaan het afgelopen jaar. En dan denk ik dat je Haarlem als um, gemiddelde gemeente daar ook onder kunt schaden. En denk dan vooral bijvoorbeeld aan nafluiten, vervelende opmerkingen... ...seksueel aanstaren, maar ook achtervolgen. Ja, want, want straatintimidatie, ik denk dat iedereen dat anders definieert... ...en dat soms mensen onderschatten um, wat het al is... ...en wat de impact kan zijn en wat de impact is op ja. vrouwen... Ja, het, het, het kunnen opmerkingen zijn, het kan gefluit zijn, het, het kan toenadering zijn. En dat is eigenlijk uh, wat voor sommigen misschien heel onschuldig lijkt. Maar dat zorgt er wel voor dat vrouwen zich onveilig voelen. Uh, ze gaan routes vermijden, ze gaan zich aanpassen. Um, ja, vrouwen die moeten het gevoel hebben dat ze veilig zijn in de stad. En als jij weet dat op sommige plekken dat je daar onveilig benaderd wordt... Dan ga, je die, dan ga je die routes vermijden bijvoorbeeld. Of ik noem maar iets dat er straatverlichting niet goed werkt... of helemaal niet aanwezig is. Dan ga jij een, een route vermijden. Allemaal om straatintimidatie te voorkomen. Want het blijft je namelijk wel bij. Op het moment zelf heb je er al last van. Maar later heb je er soms ook nog last van. En het is gewoon niet nodig. Nee, maar, maar wat me ook heel lastig lijkt... is hoe kan je als gemeente daarop inspelen? Wat zijn, wat zijn manieren waarop we dat kunnen verminderen? Op het moment dat er een meldpunt is... kunnen de vrouwen op een hele laagdrempelige manier melden... dat ze op een bepaalde plek lastig gevallen worden. Een gemeente kan daar dan beleid op maken. Die kan dus weten uh, waar er onveilige plekken zijn. Ze kunnen dan bijvoorbeeld heel simpel... ...verlichting aanbrengen... ...maar als het op een plek in de stad is... ...kunnen ze ook wat vaker daar de BOA's... ...rond laten lopen. Dus het is belangrijk, niet alleen voor de vrouwen... ...omdat ze dan bij dat meldpunt... ...ook direct hulp krijgen. Dus vanuit je gemeente krijg je ook hulp... ...aangeboden in die zin... ...dat, ze je, dat je doorverwezen wordt... ...naar de juiste instanties... En dat is natuurlijk fijn voor een, een burger van een stad. Maar aan de andere kant leert de gemeente er zelf ook van. En kunnen ze er beleid op maken en er goed op inspelen. Ja. En de gemeente Haarlem heeft nog niet zo'n officieel meldpunt. Uh, en nee. dat is juist waarom jullie nu een zijn gestart... die jullie dinsdag willen overhandigen. Uh, in de hoop dat de gemeente dat oppakt. Zeker. Ja, dat is heel belangrijk. En um, een laagdrempelig meldpunt. En wat ons betreft kan het heel simpel, gewoon een extra tool op de website van de gemeente, dat um, dat daar een melding gemaakt kan worden, maar ook via de telefoon. In verschillende steden in Nederland um, is dit al. In gebruik. En het werkt gewoon heel goed. Is het, is het zelfs niet bijna een beetje teleurstellend dat je daar een petitie voor nodig hebt? Ik heb hier nog in maart hebben een hele campagne gehad over geef ja. ons de nacht terug. Hè? En daar deden alle ja. mannen, inclusief de burgemeester, op een poster. Dan zouden we toch geen petitie ja. nodig moeten hebben voor een meldpunt voor iets wat dus al zoveel besproken is, lijkt mij. Ja, nee. Um, sinds vorig jaar zijn we al bezig om dit meldpunt um, ja, onder de aandacht te brengen van het, uh, van het college, van de gemeenteraad. En de gemeenteraad heeft zich ook volledig uh, achter het meldpunt geschaard. Dus dat is heel mooi, er is een motie aangenomen mooi. Uh, dit voorjaar. Dus in principe het college zal daar wel iets mee moeten gaan doen. En uh, wij nemen aan dat ze hun licht opsteken bij andere steden en zien hoe eenvoudig het misschien best kan... Dat vrouwen in Arnhem zich veilig gaan voelen en dat ze dan uh, het meldpunt ook gaan installeren. Maar om toch nog even extra onder de aandacht te brengen, zijn we een petitie gestart. Ja, en, en nou heb je het over, sowieso het, geeft het ook extra informatie op het moment dat de gemeente vier keer hoort, hey, hier voelen vrouwen zich onveilig of hier hebben ze te maken gehad met intimidatie, kan je daarop inspelen. Je hebt het over verlichting, je hebt het over handhaving, maar het plaatsen van meer camera's, dat lijkt me ook een ja, hele. Logische. Dat, dat, kan ook een, dat kan ook een heel goed iets zijn. Ja, maar dat is dat dat, kijk hoe de gemeente Haarlem het precies um, allemaal wil uiteindelijk gaan uitvoeren, dat, dat is hun taak weer dan he, in overleg met politie, met, met andere organisaties binnen Haarlem, hoe die uitvoerbaarheid is. Maar het idee om het meldpunt in ieder geval te registreren, dat uh, dat is, daar begin je mee. Dan ja. weet je waar je het over hebt. En, en dan is het andere, wat toch helaas altijd een rol uh, blijft spelen, uh, is het durven melden van uh, dit soort incidenten. Maar heel veel incidenten uh, waarbij vrouwen worden lastiggevallen of te maken krijgen met uh, dit soort gedrag. Uh, in hoeverre, um, welke, hoe, hoe, kun, hoe kan je als meldpunt dat dan doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes ook daadwerkelijk zeggen. Zich over een bepaalde gêne of een bepaalde angst heen zetten en, en melding maken? Ja, omdat dit een heel laagdrempelig meldpunt is. Ja. Uh, je kunt de telefoon pakken en dan um, word je doorverwezen. Maar je kunt ook een melding maken op de website van de gemeente zelf. Nu uh, kun je bijvoorbeeld ook een melding maken als je last hebt van afval in je buurt. Ja. Goed, en nu, nu ga je dus heel laagdrempelig een melding maken dat jij toch wel last hebt van die vervelende hangjongeren daar bij jou in het park. En uh, ik, ja, Wij denken dat het heel laagdrempelig is ja. op deze manier. Ik denk dat eigenlijk ook. Ja. Ja, dus dus het, het lijkt mij een redelijke no-brainer. En, en misschien als hè, Haarlem het oppikt dat het uiteindelijk iets is wat alle gemeenten uh, kunnen overnemen. Dan gaat dinsdag uh, wereldwijd de campagne Orange the World uh, van start. Hoe belangrijk is deze campagne? Hè? Alle gebouwen die dan mooi oranje verlicht worden. Hoe, hoe belangrijk en noodzakelijk is deze campagne nog steeds? Het is een wereldwijde campagne. Over heel de wereld worden gebouwen verlicht in het oranje. En dat start dan op 25 november. En dat is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En de meeste gebouwen blijven dan oranje verlicht tot 10 december. En dat is de dag van de mensenrechten. En die kleur oranje, dat is een symbool voor een toekomst zonder geweld. Dus um, ons geweld steunt die campagne en, de, en door al die gebouwen wereldwijd oranje zijn, voel je je ook verenigd, versterkt met elkaar. Um, het geeft sommige vrouwen die ook iets, iets overkomen, geeft het ook steun. Dat ze weten, um, er wordt aan ons gedacht, uh, er, wordt, er wordt aan gewerkt om een betere wereld te krijgen van vrouwen en meisjes. Dat het geweld de wereld uit moet. Dus het helpt ook het gesprek op gang te brengen en het... Het vergroot ook de herkenbaarheid van de, van de campagne. Leider Sassen, voorzitter van Orange the World, comité Noord-Holland-Zuid. Heel erg bedankt voor je toelichting. Dank je wel. Regio Radio, een samenwerking van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort... elke zondag te horen van 5 tot 6 uur. I don't know if you It's no joy You see I have something that people claim That bring me fortune and instant fame But they're so ugly you could hardly blame anybody here for saying so I think I'll bury myself deep beneath a cloud And come up only when there's no one else around If by chance someone approaches me And that someone happens to be a sheep They can make your life and I'm a worry I would hesitate to be that way Oh, why can't girls just look at me and smile? Ooh. Instead of looking at me I thought I was on my head And before I go to that game Underneath the blanket gold uit jouw regio. ...elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Zeg Neilgun, uh, welkom uh, Neilgun in uh, onze hè? uitzending. Ja. En waarom ben je in onze uitzending, Neilgun? En daar beginnen we maar even mee. Jij wordt ambassadrice van, uh, van de Krocht. Ja, wat een eer, hè? Ja, wat leuk. Ja, hoe, ja, hoe, hoe is dat gegaan? Nou, dat was wat begon met culinair Zandvoort. Ja. Toen, uh, nee, daar heb ik dat liedje ook gezongen. Ja, Wereldse Smaak, hè? Ja. Toen heb je, ja. Dat, smaak, ja, die heb je geopend en, uh, toen, ja. Dus dat ja. liedje is ook speciaal daarvoor ges geschreven. Ja. Zo wordt ieders geluk. ja.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 Dus uh, dat, dat liedje van Wim Sonneveld, uh, mm -hmm. Dorp, dat ons dorp, is dus ja. voor mij Zandvoort. Oké, okay, ja. wat ja. leuk. Ja. Uh, maar, um, dus toen, uh, ja, het theater wordt herbouwd, uh, komt ja. er opnieuw tot leven. Ja. En toen werd ik gevraagd of ik uh, daar aan zou Wat wilde. hartstikke en leuk. Dat ja. is voor mij een enorme eer. En samen met uh, waarschijnlijk Kees van Amstel. Oh, ja, Kees van Amstel, doe ik ook Zandvoort. Ja. Dus, uh, en die is ook uh, Zandvoort. Ja, wat leuk. Dus wij gaan samen uh, de kaart trekken om het theater uh, weer te maken. Wat bekendheid. Kijk aan, kijk aan.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 Ook in in Ja, komen. de bedoeling is, want dat hadden we niet in ons doel. Nee, dat meer gebruikt als een cultureel centrum voor de Ja, een n, n, n, uh, de toneelvereniging, Wim ja, die ja, gaat het open. Ze gaan de eerste voorstelling doen trouwens. Wat waarschijnlijk nog steeds blijft. Mm -hmm. is natuurlijk het mooiste wat dat ik dat ik hoop is, hoop dat een het heel dorp bij elkaar komt mm -hmm. in, in een theater. Ah, ja. Maar de bedoeling is ook dat uh, nationale cabaretiers... Ja, komen ons. optreden. Ja. Ja. En, en dat is natuurlijk leuk, dat ze naar jou ja. komen. Nou, jij gaat het zelf doen in 21 februari, een beetje voorstelling, uh, even kijken. Later als ik dood ben. Ja.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 Hoort, ja misschien helemaal niet nou ja dat, die kan ja, ja, is redelijk groot is ja die kan ja. gaan we vanuit maar ja. dingen verschuiven naar morgen is toch altijd een beetje verkwist ja. van vandaag en soms is het te laat Om, ja dat soms, dat, dat, bij, bij, dat is soms heel zo vaak natuurlijk. is het te laat eigenlijk ja. maar de voorstelling is meer, um, meer het besef van elkaar ja, ja. het besef van je eigen dromen en elkaars dromen um, ja het is het is een komedie hm.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 mooie zin. En als je daar mag, mee mag koketteren en, en ja. uh, met humor een spiegel mag voorhouden, uh -huh. dat we met elkaar denken en voelen, ja, dat is een zegen. Ja. Dat, dat doe je normaal in de wat kleinere zalen neem ik aan, hè? Ja, uh, ik, ik, heb, ik, ik trad vroeger uh, zelfs in Carré op, maar ik ben toen tien jaar weg geweest. Ja, je Finland. hebt een uitverkocht geregeld uh, ja, uh, ja, met Bang uh, Bang. Ja, uh, uh, uh, uh, dat was inderdaad. 2005? Ja, ja, en uh, Nieuw de Mar, Kleine Comedie, dus het waren best wel hele grote zalen okay, ja. Maar ik ben tien jaar, ben ik bij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 hoezeer we ook uh, klagen over dit land... Het, het is het mooiste stukje land van de wereld. Ja, oh, dat is uh, mooi te horen. Dat vind ik echt. Ik vind het, uh, en dat, daar uh, steekt zon voor nog iets bovenuit? Of? Zon wordt helemaal <laughs> bovenuit. New York. Het is steeds griegel niet Dus het is echt, vind ik, het, het mooiste stukje. Maar ook, er zit waarschijnlijk ook een boerin in mij. Ik vind op mijn fiets naar de supermarkt gaan... nog steeds de grootste zegen. Wat je nergens in de wereld kan. Uh, dat zijn allemaal hele kleine...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 Uh, maar goed, dan, als ik dan mijn naam zei, dan zei mijn buurman... <Gelijkt> Wat is Martin Ik neem daar wel... Ja. Ja. De vertaling. Uh, hij ja. vond het heel gunt, ingewikkeld. Ja. Dus ja. hij noemde mij Puk. Dus ik werd al gedoopt op Puk. Ik heet in Friesland ook gewoon oh ja, Puk. Puk. <laughs> en, uh, dus dat was mijn Nederlands-Fries. Uh -huh. uh, daarna, uh, nou ja, daarna verloor ik mijn ouders op mijn vijftiende. Toen uh. ben ik uh, opgevoed door katholieke nonnen... in Steenwerken Volt. Uh, ja, en uh, dat was weer een andere ontwikkeling. Wat heel mooi was. Van, uh, daar ben ik wel dankbaar voor eigenlijk. Um, en daarna naar Amsterdam om te studeren. En toen werd het Haarlem. En ja, nu is Antwerpen. En zo is ja. je ja, steeds dichter bij Zandvoort, natuurlijk, hè. Ja, ja, zo ja, is het steeds dichterbij. Mooi. En bevalt het goed daar in uh, Bentveld? Ja, ja daar neem uh, ja. ik Ik woon op een hoekpand. En ja. bij, de, uh, bij de hockeyclub Rooswit ja. noemen ze me de Marokkaan op de hoek. Oké, okay, heel leuk. Ik zag een, een, een, een uitdruk in de NRC. Uh, zo werd jij getypeerd.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 en, uh, hij kwam op een dag thuis. Hij zei, mama, wat is een allachtoon? Hij was toen vijf. Hmm. Huh. Wat is een allachtoon? Ik zei, ja, hoe leg je dat uit aan een kind? Ik zei, nou ja, iemand... Hij zei, ja, ze noemen... Ik zei, hoe kom je aan het woord? Ja, ze noemen mij op school allachtoon.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 Landers ook en zei ze oh, sorry. Uh, die, en toen zag ze mij zitten. Zei, ja, sorry, jij ik vind niet helemaal mee. niet erg. Yeah. Uh, maar er was ook, uh, dan, dan kwam er yeah. een feestje aan en ik kende veel mensen niet. Eentje stond op, die zag mij en toen zei hij, hey, mevrouw Jerli, ik ben voor het vakje Israël. Yeah. En, en toen dacht ik, nou ik, zei, nou, ik ben voor het vakje de mens. Uh, uh. En dat vind ik. Yeah, uh, ik, ik vind het vakje Israël. Hij wordt hij gaat ervan uit dat ik voor een vakje.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 begrijp ik. Uh, nou, 21 februari kom jij in Stamford te spelen ja. dan? Ja. Zijn er al kaarten voor uh, te krijgen? Die zijn of? nu uh, te koop online okay. voor Theater de Krocht. Oh, via Theater de Krocht. Via de Theater de Een prachtige website. Daar zijn ze echt hard mee bezig om het helemaal naar ah. buiten uh, te brengen. Ik heb het um, nog niet gezien. Is dat ja. de Krocht.nl of zo? Theater de Krocht.nl. Ja, het ook wat is, dat is uh, kan vinden. ook de hele programmering van de Krocht wordt komen. Ja, dat komt er ook op te staan Je kan alle kaarten Kopen voor alle ja. voorstellingen, ja. ook die van mij natuurlijk. Ja, nou, van... begrijp ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Die vooral... staat trouwens niet op jouw uh, website. Ik heb nog even op jouw website gekeken. Er staat er nog nee, niet. Nee, op... omdat die, de, de, de Tertussen... theaterboekingen worden een jaar van tevoren. Oh, op die manier. Die gaat net open, dus die ja. is net geboekt. dus Nog niet, maar hij komt mm -hmm. op te staan. Ja. En 14 februari is de opening van Theater de Ja, dat, dat de... klopt, ja. de feestelijke Daag opening. Met ja, liefde, ja. dus kom met ja. liefde. Ja. Ja. Um, uh, en daarna uh, ja, 21 februari komt. maar heel veel uh, optreden staan erop en mensen kunnen volgens ja. mij elkaar te kopen. Hartstikke om leuk, voor ja, alle voorstellingen. Ja, helemaal goed. Hey, we moeten bijna afronden, maar ik, ik, de, ik wil er nog maar één ding over jou hebben, <laughs> uh, uh, met jou over hebben. Cool. Dat, is, dat is die genadepelsen. Ja. Jij hebt in, in een boek geschreven in 2001. Dat heette de genadepelsen. Ja. Nou, dat moet natuurlijk in Zandvoort uh, uh, gaat Het belletje doen rinkelen. Ja. Hoe, hoe, hoe kom je ja, daarop om een genadepels? Mijn moederpels te moederpel gaan halen. Ja, moederpels gaan halen. Uh, en uh, ja, één zak kostte toen 25 gulden. Uh -huh. dus ik heb jarenlang alles wat ik kocht uh, berekend in zakken garnalen. Ja, ja, maar dat was in Friesland in die dat tijd. Was in, wij, ik kwam dus aan in Heerenveen. Oh, Oké. Okay. Ah. En um, dus ja, het was in Friesland. Daar ja. pelde mijn moeder garnalen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja jij vroeg net uh, in het voorgesprekje: wordt er in Stanford gepeld? Maar dat is dus wel degelijk het geval. En dat hoor. wist ik niet. Dus wist we je bent niet? Niet. Ja, ja. dus we ja. nog steeds thuis ja. ook. Oh nou, ja, zeker. Ik ja, kan ja. me en, gewoon opgeven, voor, ik ben echt een superwant. Nou, we, nou, tot... nee. kampioenschap we hebben tot hebben we voor kort het, uh, ja. het Nederlands Kampioenschap Ganalenpellen gehad. Ja, ja. uh, als het weer komt... laat het. Ja, me ik begreep dat het ben... misschien weer terugkomt, Ik hield mijn moeder heel vaak met pellen en ik zei... Ben je, je er goed je in, daar... of niet? Uh, wat? Ben je er goed in, nou, snel. Ik, ik hielp haar met pellen en dan zei ik, man, word je er niet gek van? En dan zei ze, nou, met iedere schaal die ik weggooi, gooi ik een probleem weg... en ik hou met het garnaal een stukje oplossing over. Dus het werd een soort therapie-sessie. En ik kan echt heel goed pellen, want het moest heel snel. Wat leuk. Nou, nieuwe kampioenen. nieuwe kampioenen is open. Ik heb nog echt twee, twee zakken per dag. Dus dat is leuk toch hoor. Als ja, dus ja. je ooit weer hebt, Nee, Prima, Alain. Ja, zeker in de gaten houden. Dan nou, hadden het nog even over de website. Hij is inderdaad uh, online. Okay, Daar heb leuk. je helemaal gelijk in. En als je via de website naar het uh, icoontje Cabaret dan kom je vanzelf bij de tickets die je kan kopen voor, ja. voor jouw show. Maar dan je wel, hoe heet dan, wat de naam van die de Crocht, website dan? De Krocht. De Krocht. Krocht Krocht Zandvoort via Google. Krocht Zandvoort intikken en dan kom je bij de website. Oh, Oké, okay. nou, makkelijk. Dat, dat komt helemaal goed. En een mooie website zo. Ja. Ja, absoluut, in. absoluut. Ja. Nou Niel, mag ik jou hartelijk danken Dankjewel. voor ja, jouw komst. Jullie ook hartelijk bedanken. wellicht uh, voor 14 februari kunnen we nog een keer. Ja, dat gaan we zeker uh, doen. Dan is het meer duidelijk wat er allemaal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 je luistert naar Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Vol gedichten van Harry Mulish onder de hamer. Ja, wat zou het toch tof zijn als je de stem van Mulish nog één keer... gewoon zou kunnen horen. Dat, je, dat hij gewoon echt het verhaal voorleest van die gedichten. Of misschien wel zijn iconische roman De Aanslag. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dat kan binnenkort. Morgen kunnen we de stem van de iconische schrijver nog één dag horen bij zijn standbeeld op de Grote Markt. Maar ja, waarom eigenlijk? Waarom, waarom, waarom doen we dit? Het is niet Harry Mully's dag of zo. Um, we gaan even bellen met Janneke Bakker. Zij is van de bibliotheekservice Passend Lezen. Um, Janneke, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat ik hier wat over mag vertellen. Leuk om aanwezig te zijn vandaag. Nou ja, insgelijks, fijn dat je er bent. Ja. Kun je me eens uitleggen waarom laten we een AI-versie van Mulish de aanslag voorlezen? Ja, nou ja, daar hebben we heel lang over nagedacht. Wij zijn van bibliotheekservice Passend Lezen. En uh, ja, wij zijn een bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. En uh, wij hebben ja, meer dan 110.000 gesproken boeken. Mm -hmm. En wat we eigenlijk de laatste tijd merken is dat veel... Oudere mensen um, een leesbeperking krijgen... ...slecht zicht krijgen... ...het lukt eigenlijk niet meer om ja, boeken te lezen... ...en dat is eigenlijk zonde... ...want hoe heerlijk is het om boeken te lezen? Ja, heel. Dus we dachten van ja, iedereen moet weten dat wij er zijn... ...en dat we voor zoveel mensen... ...supermooie boeken hebben om te luisteren eigenlijk... ...wij zeggen altijd lezen, maar het is gewoon luisteren. <lacht> nou, en toen hebben wij dit bedacht... ...want ja, Harry Mullis is natuurlijk zo'n bekende icoon, schrijver, ja. die aanslag is zo bekend... Mm. Dus toen dachten we, nou, hoe mooi het is om nog één keer naar zijn stem te luisteren. Nou, Was... Dat hebben wij echt niet zomaar gedaan. We zijn echt in gesprek gegaan met zijn, uh, met zijn familie. We hebben toestemming gevraagd, uh, echt met hun, uh, voordat we dit op hebben gezet. En toen mm. hebben we met AI uh, ja, zijn stem even teruggehaald. En nu in onze campagne, dus onze reclame die op tv hoort, maar morgen, dus op, het, op de Grote Markt in Haarlem, kan je bij zijn stambeeld luisteren uh, naar zijn stem en... Wat ook heel mooi was, dat we hoorden. Want we hebben, wat ik al zei, alles in overleg met zijn familie gedaan. Ja, dat moet wel, hè. Anders, uh, ja, ja. ja dat, je moet wel. Ja, inderdaad. Ja, dat moet wel. Ja, dat ja. kan ook niet anders. Nee. Maar dat vonden we ook heel belangrijk. Ja, en snap toen ik. Het, we hadden het gemaakt en we hadden dus uh, zij laten inspreken van de aanslag een stukje uit het boek. En toen hebben we het ook aan zijn familie laten horen. En die waren ook echt wel ontroerd. van, Wow, dit is echt dit is echt, echt. Dit is echt zijn stem. <laughs> het lijkt me ook doodeng. Uh, ja. Toch? Ja, sorry. Ja, dat lijkt me ook heel confronterend ja. dat je dan opeens zo hoort, die ja. stem. En, ja, ik heb het ook zitten vergelijken ik denk, ja, het is hem echt. <laughs> dat en, uh, he? nou, en dat hebben we natuurlijk nu op tv, op de radio, dat kan je nu horen overal. Maar ja, hoe mooi is het om dan ook dat nog even te luisteren op de Grote Markt in Haarlem bij zijn standbeeld. Dus Precies. dat doen we morgen. Ja. En ja, dat is natuurlijk, het zou mooi zijn, maar verder zijn onze boeken natuurlijk niet zo ingesproken. Nee. En uh, dit is echt eenmalig. Om gewoon iedereen te laten weten dat het lezen niet stopt. Dat je kan blijven lezen. Ja, in ieder lezen. geval, nou ja, lezen, dat is inderdaad. Ja, ik heb wel eens. Uh, je hebt zo'n reclame op televisie inderdaad. van. Uh, volgens mij is het zo'n zo app waar je dan uh, luisterboeken ja. kunt, uh, kunt horen. En dan ja. hoor ik ook iemand roepen. Ja, lees vooral verder. Ik roep altijd naar ja. de tv. Dat is niet lezen. Dit is luisteren. En dat is prima. Ik bedoel, dat is ook goed. Maar. Nee, maar. Want ja. het gaat om die verhalen. Hè? Kijk, wij zijn natuurlijk ja. een cultuur waarin we heel veel uh, verhalen vertellen. In feite zijn we dat nu letterlijk ook aan het doen. Um, ja. En op het moment dat je. Ja, dat verhaal niet meer tot je kan krijgen. Of bepaalde literatuur niet meer tot je kan krijgen. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. We hebben natuurlijk. Ja. Afgelopen week hebben we die. Of was het twee weken geleden dat we heel Nederland leest? Of is dat nog steeds? Ja. Nee, dat is. Uh, poe, dat, oh, dat vraag me nou, in ieder geval, dat is deze periode ja. dat we met z'n allen ja. datzelfde boek ja. aan het lezen zijn. Kon je dan bij de bibliotheek halen. Ja. En ja, daar kunnen deze mensen die, die niet kunnen lezen, of die een, een, een zichtbeperking hebben, of weet ik het. Ja, die, die kunnen ja. hier dus gewoon niet aan meedoen. Jammer. Die, die, die sluit je dan buiten zonde. En dat hoeft dus niet, want je nee. kan gewoon blijven meedoen. Je kan meedoen met je leesclub, of met je vrienden, of met familie. Je kan gewoon meepraten en meedoen. Want wij hebben dus, ja, wat ik zeg, ik ben altijd super trots. Dus 110.000, ja, wij noemen het gesproken boeken, omdat onze boeken echt op een andere manier zijn ingesproken. Je kan ze langzamer zetten, je kan ze sneller zetten, je kan echt op je eigen tempo. En de, wij, hebben, wij spreken van Groot, deel worden onze boeken door vrijwilligers. En dat zijn uh -huh. echt van die lees... Die mensen houden, genieten van boeken en die spreken de boeken in. En die, zetten, die doen het ook op een rustiger tempo. Dat iedereen echt zich kan verliezen in het verhaal. Mm. Zo mooi. Dus ja, want dat het is het verschil, mooi. zeg maar, met, met wat jullie aanbieden. Ja. En bijvoorbeeld ja, dingen als storytell, of weet ik het wat. Ja. Of Spotify. Ja, dat is echt het grote verschil. Je kan bij ons echt je tempo, de snelheid, aanpassen. Mm. En, uh, en ze worden ook echt op een manier, er wordt ook over nagedacht. Dat mensen dus willen blijven verliezen, jezelf willen verliezen in het verhaal zonder ja, heel veel gekke stemmetjes of heel veel ja, extra's... dat je echt kan verliezen in het verhaal. En dat is voor ons heel belangrijk. Ja. En dat krijgen we ook heel veel terug van onze klanten die we nu al hebben. Van, dat vinden ze zo fijn bij ons. Hey, en stel nou mensen die horen dit, hè? want uh, dat, dat, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Um, ja. is, is die bibliotheekservice, is dat, is dat iets dat zit standaard bij je bibliotheekabonnement? Of moet je daar apart lid van worden? Nee, ja, Hoe werkt dit? Uh, ja, wij zijn eigenlijk los van de gewone bibliotheek. We zijn passend lezen. Je gaat naar passendlezen.nl en daar staat echt alles helemaal uitgeschreven, waar je ook gewoon lid wordt. Maar je, het enige wat wel is dat je een leesbeperking hebt. Mm -hmm. Niet um, de verklaring van de dokter naar ons op te sturen. Dus privacy mogen we dat ook niet vragen. Dus die drempel is er ook niet. Maar je moet wel een leesbeperking denken aan Macula. Uh, nou ja, gewoon ergens dat je. Um, wat dat is je, Macula? Ja, dat je Macula? Macula, dat is ook een, een, een, iets dat je, waar je zicht slechter wordt. Ik noem het nu. Oh. <laughs> het is voor mij normaal, maar heel veel mensen. Ja, denken, nee, ja. Ik, dacht, ik dacht het is een app of zo, maar dat is niet wat het is. Het is een aandoening, ja, zeg maar dat zeggen. is ook. Maar als je dus echt slechtziend bent, en uh, nou, dan kan je dus bij ons lid worden. En dan kan je aangeven welke leesbeperking je hebt, waarop, waardoor je slechtziend bent. Oh ja. ook gewoon slechtziend. Maar ja, ook gewoon mensen met dyslexie, kan ook gewoon, die kunnen ook bij ons lid worden. En uh, nou, als je je aan hebt gemeld, en uh, dan vul je alle gegevens in. En het is 33 euro per jaar. En er zit alles oh. bij. Er komt niks extra's bij. Oké, okay. dus dat, het is niet dat we dan zeggen van, oh nee, toch maar een maandje extra zo. Nee, nee. Het is dus gewoon 33 euro per jaar, daar zit alles bij. En naast wat ik ja, super trots vind over die, al die uh, gesproken doek, boeken die we hebben... hebben we ook de lagelijkse kranten en ook heel veel tijdschriften. Oh joh. Dus dat, dus dat, dat zit er dus ook nog extra bij. Dus je kan echt gewoon... Mee, het stopt niet. Je kan gewoon mee blijven doen. Precies. Dus uh, uh, een, een leesbeperking hoeft geen beperking meer te zijn. Nee, nee. Ik kan gewoon al het nieuws, al het. Wat ik vind het ook zo leuk vind als je bijvoorbeeld de libellen, de Jan Jans en de kinderen wordt echt super leuk beeldend beschreven. Dus dat zelf dat <lacht> wordt helemaal. Meegaan. Ja, want hoe doe je dat dan? Ik, ik zit hier ook wel. Kijk, ik maak natuurlijk radio. Dus ik ben heel veel bezig met ja. hoe dingen overkomen op je oor. En dan is het best ingewikkeld ja. soms om um, nou ja, iets beschrijvend te delen, zeg maar. En, maar ja, ja. Een, een strip, dat lijkt me inderdaad ingewikkeld, joh. Ja, nou, ik heb het vaak aan mensen ook laten horen. Ook mensen die ons niet kenden. Dan zeg ik van, nou, laat ik het horen. En dan zeggen ze, oh ja, je gaat er helemaal in mee. Ja. Het is gewoon per, per, per plaatje, per plaatje. per oh, geweldig. Mensen die dat dus inspreken, die worden daar ook op getraind. Ja. Die worden er ook... Die krijgen, er ook, ja, die, krijgen, ja, die krijgen er ook informatie over hoe ze dat het beste kan doen. En op een gegeven moment heb je daar echt een handigheid in. Zo leuk. Ja. En dat is echt het verschil bij ons. Hey, en dan zijn er zijn natuurlijk best een hoop mensen die morgen wellicht niet naar de Grote Markt kunnen. Uh, ja. Kunnen die alsnog die stem van Harry Mulisch ergens, uh, ergens opdoen? Ja, want we hebben ook een leeslijn. Ja. En daar kan je dus naar het eerste hoofdstuk van de aanslag luisteren. Mm -hmm. Dan hoor je dus echt hoe hij het vertelt. ja het is echt echt. Dat je denkt van, hè, luister ik nou echt naar hem? Ja. En dat is het nummer 085 208 0017. 208 0017, oké, okay, ja. Ja, en dan als je daar naar belt, en dan krijg je eigenlijk gelijk. Ja, hoor je zijn stem, en dan leest hij het eerste hoofdstuk voor. En dan kan je een beetje ervaren van hoe het nou is. Want ik, heb, ik hoor echt wel ook vaak mensen die zeggen: van ja, luister, moet ik dat nou doen? En dat, wat moet ik dan doen? En, ja. Dat val ik in slaap. Ja. ja. Ervaar het. Ja, gaan we ervaar eerst even luisteren. Ja. ja. Ja, en dan sommige mensen zeggen van nou, ik ga lekker voor het raam zitten, ik kijk naar buiten. Hm. Of anderen zeggen, nou, ik ben de was aan het doen en aan het strijken. <lacht> die ja. zijn helemaal druk bezig. En ja. Nou, geweldig. Ja, ik, ik heb het helemaal ontdekt. Ja, nou, ja. ik vind een echt een hele goede service die jullie bieden. Bibliotheekservice, pas het lezen is het. Uh, ja, de bibliotheek ja. voor mensen met een leesbeperking. Het is natuurlijk. Ja. Dat is heel grappig. Dus ja, je zou zeggen, bibliotheek, wat, wat zoeken mensen met een bij een bibliotheek? Maar dit is dus een specifieke bibliotheek, jongens. Dus mocht je ja. nou echt een leesbeperking hebben, dus je hebt dyslexie of je. Nou, je hebt gewoon iets met je ogen aan de hand, waardoor je dus niet kan lezen. Ga daarheen en uh, probeer, probeer het eens uit. Ga eens luisteren en ga eens kijken wat er, ja. uh, wat er voor je open gaat aan wereld. Ja, zeker. En anders kom morgen naar de Grote markt in Haarlem. Dan kan Zo je alles een zelf horen bij zijn stambeeld. Ja, heel bizar. Janneke ja. Bakker uh, van uh, de Bibliotheek Service Pas het Lezen. Dankjewel voor je toelichting. Heel veel succes. Uh, morgen ook. Heel veel plezier. En uh, nou ja, mocht er nog een keer een, een, een bijzonder iemand opgedokeld worden om een boek te lezen, dan, dan uh, hoor ik het weer graag. Alright, right, hey, ja. fijne avond, dankjewel. Welke, dag. I keep, we're love I keep things will never be the same again. I keep how you made that so clear. I keep Radio elke zondag van 5 tot 6. En als we het goed is, hebben we aan de lijn onze enige echte Willem Buchel. Hey Willem, ja. uh, allereerst uh, ook namens ZFM, van harte gefeliciteerd met je negende Dan. Dankjewel. En jij mag even uitleggen wat nou precies de negende Dan inhoudt? Nou, het is een Judo.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 Dat, zijn meer, ja, al, dat de, uh, zijn meer eretitels, laat ik het zo zeggen. Zijn, ja, het zijn eigenlijk erentitels. Maar Geestje <coughs> tegen mij verdiend doordat hij uh, Olympisch kampioen werd natuurlijk. Nee, nee dat begrijp ik ja. ja want die heeft en die, de tiende, en die werd ja, tiende dan. Ja, tiende dan inderdaad. En Jaap Nouwelaars, ja. die is tiende dan geworden, maar dan is de oprichter van de internationale Judo federatie. Ja, uh, dus die heeft ook zijn steentje bijgedragen. Ja, dat dat Alle mensen. Zeggen.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 Ja, wat leuk. Ja, ongelooflijk leuk. Ongelooflijk ja, leuk. leuk. Welk jaar hebben we het over, Willem? Ja. Wanneer ben jij begonnen in de Schoolstraat? Uh, in uh, 57. 57, toen nagaan. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja toen, en ik ben van 56 uh, ben ik geboren, dus ik was een jaar of vijf. Dus jij 6. bent als tweejarige onder de lucht Nou, nou niet als tweejarige, maar, <laughs> maar zeker als vier- of ja. Oké. Okay. Ja, maar ik heb in, in die uh, school maar één jaar gezeten. En toen moest ik eruit, dat werd gemeenschapshuis, dat werd ja. verbouwd. Ja. En toen kon ik een tuinzaal huren van Hotel Bodemer aan de Hogeweg, Zuiderstraat. Ingang ja. in Gangwad Zuiderstraat. De straat, ja, daar heb ik ook nog gezeten. Ja, ja klopt, ja. klopt. Dat dus daar ben ik gekomen in 1958. Ja, nou ja, dan ben ik dus in de Zuiderstraat geweest. Dan ben ik niet ja, in de schoolstraat geweest. ja dat begrijp ik. Nee, daarom. Dat raadtoed is ook opgelost. En ja. daarna ben je ja. nog naar de karel geweest, geloof ik, uh, Willem? Ja, ik, ik moest eruit. Het, het werd afgebroken. Oh. Dus uh, en mijn school die, uh, was in aanbouw. En ik moest even tijdelijk onderkomen hebben. Heeft de gemeente toch gezorgd dat ik nog in de karel een paar lokale ja. kon hebben. Want ik deed natuurlijk buiten het judo ook nog... Uh, daar Amershem muziek en noem maar op. Ja, ja, ja. En, en uh, jouw school uh, aan de aan van de, de Moderstraat is geopend in 68. 68. Oké, 68. Door burgemeester Naaij. Ja, nou, Naaij. En, en, en, en daarna uh, heb je er 30 jaar gezeten volgens mij, hè, zoiets. Ja, ja, ja, tot, uh, tot, uh, tot zo'n week uh, 95. Ja, ja. Toen werd het tot, ver, ver, ja. verkocht aan uh, van de Geest, hè, de, de KNMU. Ja, van de gist, die, uh, die uh, heeft hem van mij uh, oh. overgenomen. En, en, en nu is alles plat? Hoe, hoe kijk je ja. daar tegenaan? Er staan nu huizen? Nou, ik zal je vertellen, uh, achteraf...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 Okay, ik heb het Scorsa ja. laten bouwen. Oh, ja. En eh, we hadden de dus sauna, en we hadden volleyball, beton, dames en ja, muziek, Robbix, ja, uh, oh. uh, Jiu Jitsu, Jeugdjudo. Daar moest ik het vooral van hebben, van Jeugdjudo. Ja, Dat heb ik ook nog ja. gegeven in Heemstede. Oké, okay, maar. Ja. ik was. moest centjes verdienen. Ja, begrijp ik, dus In ja, heb een moet... ik onzaggelijk veel uh, jeugdjudoga gehad. Oh, oké. Okay. Ja. Want je bent ook nog naar Scandinavië geweest, hè, om daar ja. les te geven? Ja, het toen dacht ik zo, er waren geen licentiehouders, ze waren wel scheidsers, maar die hadden geen licentie. Ja. En uh, toen was uh, Rines Elzer, dat was een bekende judoga in die tijd, en die had gevraagd of ik daar les wilde geven, scheizerskussen. Ja. Dus dat heb ik gedaan in Zweden, in Finland en in Noorwegen. Ah, oké. Okay. En jij bent en, uh, euh, als scheidsrechter uitgezonden naar de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. Nou, dat, ja. dat was een mooie, mooie uh, belevenis waarschijnlijk. Ja, dat is schitterend, want er mogen van Europa maar zeven scheidszetters geselecteerd worden voor Olympische Spelen. Ah. En er is niet altijd een Nederlander bij. Nee. Het is om de vier jaar. Dus ik was verschrikkelijk blij dat ik daar naartoe mocht. Oh, begrijp ik ja. ja. Dat en... De eerste keer dat ik in Amerika kwam, dat was in uh, 1980. Uh -huh. In New York had ik de eerste wereldkampioenschappen, dames. Oh, wat leuk. En die oh, werd in New York gehouden in 1980. Ja, leuk hoor. En uh, ja. het is jammer dat je niet, niet nog een Olympische Spelen hebt gedaan, 88, bijvoorbeeld, je Seoul. Ja, maar dan zijn er weer, ik word ouder, dus ik kom ja. niet meer naar mijn Er zijn weer andere jongeren. Ja, zijn dat, dat is waar, ja. ja. Dat je heel goed gerekend hebt, dan was je al 53 toen je in 1984 naar de Olympische Spelen ging. Klopt dat? Ja. Ja, je, je, je bent van 31? Ja, ik kan heel goed rekenen. Ik heb altijd goed ja, over ja, Ik heel ben goed. <laughs> <van> 31, ja. <laughs> maar uh, tot hoe oud kun je dan strijdzetten blijven, niet, Judo? Eh... Uh,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 Nou, uh, twee kleinzonen van mij en Hans Overdoor, die hebben daar me dame toegereden. Uh -huh. En uh, daar ben ik uh, ontvangen met rolstoelen al. Want je weet, ik uh, kan uh, jammer genoeg niet meer lopen. Uh -huh. Dus in de rolstoel, de mat op, en dan hebben ze me in een hoekje uh -huh. neergezet. En er waren nog meer kandidaten. Twee zijn er zes dan geworden. En er is er nog één negende dan geworden. Uh -huh. Richard de Bijl, nissen En die jongen die doet ons veel voor het judo en vooral voor de brede sport. Hè? Okay, uh.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 een dan uitgereikt. Ja. Okay. Allemaal. Allemaal ja. uh, zes er dan. En dat is, ja, de dat hadden mij en ik uh, een dan. Ja, begrijp ik. Oké. Okay. Uh, ja. We hebben nog even uh, een beetje gevierd gisteren bij uh, Tommy, bij Café Anders. Ja. was, ja. He, daar waren een paar goede vrienden van je. En uh, ik mocht ook heel even langskomen. Dat was wel even gezellig, hè?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 Dus uh, dat was wel even gezellig uh, gisteren. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar nu ben je hartstikke moe waarschijnlijk. Ja, als je 94 nee, bent. Nee, nee, oh. ik, lag, ik lag er wel op 9 uur in gisteren. <laughs> dat wel, <laughs> dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja, ja. Hey, en ja, toch ja. ben je nog steeds, uh, uh, dat vond ik in, in, in mijn gesprekje voor de Stan van Krant uh, wel opvallend, dat je nog steeds bezig bent hè, met van hoe het de judo gaat. Je zou het liefst zien dat de judo op school gegeven wordt. Ja, dat... ik vind uh, de lichamelijke opvoeding op de scholen. die komen vaak tekort. Mm -hmm. En het judo zou ideaal middel zijn. om in die lichamelijke opvoeding dus mee te werken. Ja. in de wat? vorming van het kind. Ja. zowel uh, psychisch uh -huh. als lichamelijk. Oké, okay, Klassische sport is dat hoor, het uh -huh. kind of judo. Ja, dat kan je me voorstellen. En. Uh, uh, nou gelukkig wordt het gel moet ik nog steeds gegeven, in de princessenhal.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 Uh, nou ja, dat de benen het niet meer doen. Huh. Maar mijn kopie is nog goed gelukkig. Ja, dat kun Als je al nou, oh, die jaartrouw nog helemaal weet. Dat vind ja. ik gewoon heel knap, weet je. Ik bedoel, uh, 94 jaar. En, en voor ja. de rest gaat het lichamelijk ook redelijk dan. Ja, hey, door die 94 jaar word je in Dam, Want ja. anders had ik het nooit geworden. Dat <lacht> <lacht> is gewoon de leeftijd. en dan zeg ja. je zo, hey, nee, begrijp je. Die was uh, in uh, 2001. Heeft die Amsterdam ene, dat was al verschrikkelijk hoog. Ja. Die zijn nog uitgereikt door Geesig en Nauwelaars. Oké. Okay. Ja. In de stad Rotterdam. De sporten alweer in het stadion ja, ja. daar. En, uh, nou, dat was al heel wat. Ja, <laughs> begrijp ik, ja. En, en hoeveel, hoeveel Nederlanders zijn, met, zijn er met negen, er dan? Eh, uh, momenteel is stuk op vijf, Ook op vijf, oké. Okay. Ja. Nou ja, ja. daar ben je toch uh, mooie. Uh, geeft uh, aan wat een even. mooie waardering. Ja, ja zeker wel. Nee, dat geeft het zeker aan. Nou, ik hoop dat je de uh, zeker de honderd aan weer om. dat gaat wel lukken, hè, toch? Nou, voor mijn vrouw moet ik dat wel natuurlijk. Ja, begrijp ik, ja. Nee, dat begrijp ik. Ik ben al vier jaar getrouwd. Nou, ja. ik ben in de echt verwonden door David Molenburg. Ja, leuk hoor. Ja, dat klopt. Dat dat klopt. Hartstikke ja. leuk. Ja. ja. Nogmaals, hartelijk dank Willem dat je even tijd voor ons vrijmaakt. Ja. Doe, doe rustig aan, ook namens Rob. Ja. Uh, Goed weekend. Ja. Leuk. leuk om even ja, ja, je sprake te hebben. Jojo. En tot ziens, Oké, okay, bedankt. Jojo. Ja, ik praat tegen ze. Ik praat tegen Houdoe. Houdoe. houdoe. houdoe, houdoe. houdoe. Okay. houdoe, houdoe. houdoe. Houd Regio Radio, een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. Just a song before I go to who it may concern. Traveling twice the speed of sound. It's easy to get burned.